Mark Visser met het NOS-journaal. Nederland is al in een recessie in zijn decemberraming. Volgens het CPB krimpt de economie volgend jaar met een half procent. De werkloosheid stijgt met 90.000. Volgens het CPB is pas in de tweede helft van volgend jaar de kans op economisch herstel. De rekenmeesters van het kabinet denken dat het begrotingstekort dit jaar oploopt tot 4,6 procent. Bij Prinsjesdag verwachtte het CPB nog een tekort van 4,2 voor volgend jaar voorspelt de CPB een tekort van 4,2 en dat is voor veel meer dan de 2,9 die het CPB op Prinsjesdag voorzag. Het CPB zegt dat het bij de vooruitzichten is uitgegaan van het zogeheten doormodderscenario. De schuldencrisis wordt niet snel opgelost, maar er komt ook geen verdere escalatie. Minister Kamp wil dat er meer Nederlanders aan het werk gaan. Dat zei hij in het NOS Radio 1 journaal. Er staan nu ruim een half miljoen mensen aan de kant en dat zijn er te veel, vindt Kamp. Ze moeten om de slag om te verhuizen en met minder loon genoegen nemen. Ook moeten mensen die hun baan verliezen zoals postbodes niet bij de pakken neerzitten, maar zich omscholen. Je moet ervoor zorgen dat je zo aantrekkelijk mogelijk bent voor werkgevers. Zolang er 300.000 buitenlandse werknemers in Nederland willen werken, is er blijkbaar werk genoeg, zegt minister Kamp. Het verschil in gezondheid tussen lager en hoger opgeleide wordt groter. Dat staat in een rapport van de Raad van Volksgezondheid en Zorg. Die adviseert minister Schippers. In het rapport staat dat de vooruitzichten op een gezond leven verslechteren voor laag opgeleiden, terwijl die voor hoog opgeleide stijgen. Een kwart van de ziektes komt door ongezond gedrag als slecht eten, roken, te veel alcohol en te weinig bewegen. Volgens de raad ontbreekt een preventief gezondheidsbeleid. Zo vindt de raad dat eten duurder moet worden om overmatig eten tegen te gaan. En er moet een zogenoemde wettax komen. Een accijns op slechte grondstoffen in voedsel. Het weer, buien en een stevige zuiden tot zuidwestenwind. wind. In de kustgebieden is de wind stormachtig. En ook zijn er zware windstoten. Vanmiddag minder wind, verre opklaringen en buien en 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de anbb in de Randstad staan nog files op naar A1 richting Amsterdam. Bij Muiderslot een 3 kilometer. A4 naar Amsterdam nog 5 kilometer tussen Leidscherdam en Zoeterwoude richting Amsterdam de A8 voor Knoop Koenplein 3 en op de A9 richting Amstelveen 7 kilometer tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp A12 daar staat bij, vanuit Arnhem naar Utrecht 3 kilometer bij de Afrit Maarn. A16 Breda naar Rotterdam 7 kilometer bij Knoopend Ridderkerk, dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan, daar staat 5 kilometer en daar is de linkerijs ook dicht A27 Breda naar Utrecht tussen Houten en knooppunt Lunetten 3 en vanuit Almere naar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 Zondag in Camerland, goeiemiddag. En uh, je hoorde Straight Ahead. Zo, derde uur. Op deze zondagmiddag. En we gaan even de evenementen doornemen. En we beginnen met een evenement dat gaat plaatsvinden. Op 14 december 2011. Een driebandentoernooi dat open staat voor iedereen. Met prachtige prijzen voor de drie hoogteindige biljarters. En... Uh wordt er worden kwartfinales gespeeld. Morgen, dinsdag, woensdag en donderdag. De 3 driebanden toernooi. En je bent welkom om te kijken bij Café Oomstee Zeestraat 62. In het centrum natuurlijk van Zandvoort. Een high-tea-worship met uh, taart decoreren. 3 december Sinterklaas taart maken. 17 december, volgende week, een kerst maken. Tijdens de heerlijke high tea bij Beach Club Take 5 leer je de basisbeginselen van het maken van een gedecoreerde taart. De oude taart. In deze workshop gaan we een taart van 20 centimeter doorsnijden, in lagen snijden en vullen met vanille, botercreme en confituren. Daarna gaan we de taart bekleden met Pijn, die je zelf gekleurd hebt en gaan we de taart decoreren met diverse uitstekers en tools. Na de workshop gaat iedereen naar huis met een zelfgemaakte taart voor 12 personen. Het taart kan maximaal drie maanden worden bewaard in de vriezer. Workshop is inclusief taartbodem, vanille confituren, marsepijn, kleurstoffen en gebruik van materiaal. Heidt twee keer chocoladjes, twee keer thee, chocolaadjes, <laughs> slagroomstoetjes, scones met marmelade en zelfgemaakte... klotted creme, Clotted creme, ganalen kroket, twee keer mini sandwich en een glas wijn. Wilt u zich aanmelden voor een workshop? Stuur dan een e-mail naar info.tvaz.nl. Het uh, is uh, Beach Club, Take 5, de boulevard Paulus Lood 5 uh, aan het strand. Prijs per persoon: 53,50 euro. Uh, je kan bellen: 023 571 6119 of e-mailen naar www.tvaz.nl. Uh, Tfaz.nl uh, 17 december vanaf 11 uur. Complete army spektakelshow uitgevoerd door drie Army-leden onder het commando van SGT Wilson's. Wilson Kelly's. Heerboos tonen oude voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Uh, op de Raadhuisplein 17 december om 1 uur. Dit is dus een optreden van de SGT Wilsons Christmas Show. En we blijven even niet. die 17 december volgende week zaterdag heel veel te doen hier in Zandvoort. Want er komt weer drie weken schaatsplezier. En volgende week zaterdag wordt deze ijsbaan geopend. En ZFM is er live bij. Zo zal uh, ik en Roy een uh, View gaan doen vanaf 5 uur. Live radio dus bij de ijsbaan. En om te schaatsen kan je natuurlijk ook langskomen. En diezelfde avond en middag is er de sprookjeswandeling. En dat zal beginnen om... Uh, uh, de hele de middag zal beginnen vanaf 12 uur met een uh, kerstmarktje. En uh, vanaf 5 uur zullen ruim uh, 45 sprookjesfiguren rondwandelen, ronddwarrelen op het Raadersplein en het Kerkplein. Zo komt uh, Sneeuwwitje met haar zeven dwergen, maar ook Roodkapje en de Wolf. Peter Pan en Kapitein Haak wandelen, wandelen ook rond en nog een heleboel andere figuren. Volgende week dus. Om kwart voor acht zal de Sprookjeswandeling worden afgesloten met muzikale medewerking van de beach pop -singers in de protestantse kerk. Ze zingen kinderliedjes en de gehele dag zal er een kerstman uh, aanwezig zijn. En uh, iedereen mag met hem op de foto. En VFM zal de gehele dag uh, aandacht hieraan besteden. Dat waren ze de evenementen voor uh, deze week. Volgende week dus uh, heel veel te doen in Zandvoort. Het is um, elf over vier, zondag in Kennemerland. En hier is de nieuwe van Adel. En die is mooi en die heet Turning Tables.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 My body. I worry, I throw my fear around. But this morning, there's a calm I can't explain. The rock is melted, only diamonds now remain. But I will bend the light pretending that it's so. And Wat mij betreft, een van de beste van John Mayer stond op zijn album Heavier Things. Je hoorde Clarity. Zometeen gaan wij um, doornemen vanuit de Zandvoortse courant. Met oog en oor de badplaats door. Je hoort het zometeen meteen aan het nieuwe zingen van James Morrison. Oh er gebeuren jongens Er gebeuren hier eerst dingen in de studio Ongelooflijk De van James Morrison en Jessie J Mooi liedje uh, Daarvoor nog John Mayer en Clarity En de nieuwe van Adele en Turning Tables En uh, Adele is niet van plan om uh, Binnen nu en twee jaar een nieuw album bij te brengen Ze zegt dat het goed mogelijk is Dat ze pas 25 of misschien wel 26 jaar is Als ze haar volgende plaat ...uit gaat brengen. Nou ja, we wachten met Smart af... ...maar album uh, 21 is uh, toch wel een van de best verkopende platen van 2011. Ja, het is wel Zo. goed. Ik uh, weet dat we geen uh, webcam in de studio hebben hangen, hè. deze uh, ja, mensen zien. dingen zien die, uh, <laughs> eigenlijk niet heel uh, goed. Ha, nu klinkt het weer heel vies, maar dat is het ook weer niet. Weet je niet. <laughs> we gaan even kijken naar de Zandvoertse krant met oog en de badplaats door. En we beginnen met een bericht... Met een omleiding. Want op dinsdag 13 december tussen 7 uur ochtends en 5 uur avonds is het fietspad Zandvoort, het uh, zogenaamde NP7. is het fietspad tussen Zandvoort en Noordwijk dicht. De, de afsluiting is tussen de Brederode Straat in Zandvoort en de provinciegrens in het zuiden.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 En de Voedselbank heeft tot, uh, tot en met het afgelopen weekend... een bedrag van maar liefst uh, 25, uh, 2225 euro mogen ontvangen. Op de oproep van de jager Minken van de Meulen... om in plaats van cadeaus geld te sorten op de rekening van Voedselbank... hebben de inwoners van Zandvoort massaal gereageerd. Inmiddels zijn van dit uh, bedrag leukjes gekocht... voor 35 kinderen uit Zandvoort... waarvan de ouders helaas van de Voedselbank gebruik moeten maken. Met het overige geld kunnen de enige tientallen gezinnen geholpen worden... Met iets extra's voor, deze, voor tijdens de komende kerstdagen. Minken van der Meulen bedankt alle dorpsgenogen voor hun bijdrage. En voegt eraan toe dat het trots, uh, trots is dat ze uh, in deze gemeente mag wonen. En um, de wethouder Openbare Ruimte, Andor Sandbergen, wil Sandvoort kleurrijker maken. Daarom nodig hij creatieve Sandvoorters uit om de houten banken aan de boulevard op te vrolijken. Heb je een leuk idee, uit uh, alle inzendingen uh, selecteert de jury. En de jury bestaat uit onder andere kunstenares Marianne Rebel, Victor, Bolla, uh, Victor Bol en Andor Sandbergen. En de vijf winnende ontwerpen uit... De beloning is eeuwig roem en een vermelding van je naam en titel op de door jou ontworpen bank. De bank bestaat uit twee zitdelen en twee steundelen. Dat is uh, 249 centimeter bij 14 centimeter. De sluitingstermijn is 19 december. Mail of stuur je ontwerp naar info.zandvoort.nl of gemeente Zandvoort 2. 2040 AA Zandvoort onder vermelding van kunst aan de kust. Hey, uh, dus uh, info, at gf, uh, info at Zandvoort. NL of naar gemeente Zandvoort. Pusbus uh, pus, 2040 AA Zandvoort onder vermelding van uh, kunst aan het Zandvoort. Uh, ik vond het wel een leuk idee om uh, een bank een heel groot ZFM te laten. Dat is een leuk idee. Ja toch? Nog? Ja, dan gaan we dat gewoon schilderen. Een ZFM bank. Ja. Kijk eens even aan. Kunnen we nog bellen of zo? Nee, nee. nee, we konden alleen mailen. Info, zag. Gaan we doen. Ja, door. We gaan zelf even mailen. We willen een ZFM-bank in Zandvoort. Leuk. Ja, door? En nee, geen bank waar je geld op kan halen, maar waar je op kon zitten. Een ZFM-zitbank. Ja. Met radio's aan de zijkant. <laughs> En geregen en zijn kapot. Ja. En nog één bericht in de bibliotheek Zandvoort is van vrijdag 16 december tot en met 30 december. Een boekenverkoop van de afgeschreven materialen. De verkoop is tijdens de openingstijden van de bibliotheek. En de verkooptafel wordt regelmatig aangevuld. De jeugdboeken kosten 50 cent en boeken voor volwassenen zijn 1 euro. Ook verkoopt de bibliotheek de cd's en de dvd's die kosten 2,50 euro. Nou, dat waren de berichten van de krant Met oog en de orde, badplaats door. En wij gaan even mailen voor uh, de ZFM Bank voorbij de boulevard. Leuk! We hebben gaan we ook... Weer, uh, net ook even gekeken naar Stacey Roodhuizen, Roodhuizen die foto's. Uh, ik ga uit niet koken. Ik ook niet. Het ziet er niet uit. Kerstmuziek hier op de radio. Dit is Andy Williams. It's the most wonderful time. the most I will love you better now. Ja, mooi liedje zegt Ed Sheeran. Een jonge, een jonge Engelsman, bekend van het liedje The E-Team, heeft een nieuwe single uit en die heet Ligo House. Nou, we hebben ons aangemeld hoor. Er komt misschien wel een ZFM Zandvoort Bank op het boulevard van Zandvoort. zou heel erg leuk zijn. We hebben ons net aangemeld via info.zandvoort.nl, Wilt u dat ook? Mail dan ook eventjes een ZFM Zandvoort Bank. Aan de boulevard. Ja, of een andere bank mag natuurlijk ook. Moet je zelf veel. Maar uh, wij vinden het leuk om, om een CFM... Zandvoortbank te krijgen. Zeker weten. Dus als je ook maar even, even een mail stuurt naar info.zandvoort.nl en dan kunst, uh, kunst aan, uh, aan de kust. En dan zeggen van, nou, ik wil ook wel graag een ZFM Zandvoortbank. krijgen we wat meer stemmen. En uh, komt het misschien wel. Wie weet. Zijn leuk. We gaan we lekker zitten straks op de ZFM Bank. We hebben vandaag drie wedstrijden gespeeld in de eredivisie. Om half één begonnen. VVV Venlo thuis tegen Rode JC. Verrassend. Toch wel omdat VV Venlo degradatie kandidaat is. De eindslag werd er 2-0. RKC Waalwijk thuis tegen Ajax Amsterdam. De eindslag werd er 0-1. FC Utrecht uh, in de gewaard, he, heet dat van de ja, Utrecht. 2-2 ja, ja. Uh, tegen Feyenoord. En nu 1, is één uh, wedstrijd bezig. Om half vijf begonnen. Vier minuutjes bezig. Dus Vitesse tegen FC Groningen. De toestand is daar 0-0. Zometeen nieuwe muziek van The Frey, Heartbeat. Maar nu eerst ook nieuwe muziek. Ik wil even kennis laten maken met Likkie Lee. En dit is Follow Rivers op CFM. Hey, follow Rivers. Ondertussen gaan we even bellen met Tjerk de Blauw. Als het goed is, heeft hij een interview met um, de trainer van Bloemendaal. Bloemendaal verloor uh, vandaag met uh, 3-1 van um, 3-2 van United Davo. En uh, daarnaast kijken we nog eventjes naar um, evenementenkalender. Voor, uh, al gezegd, 17 uh, december. Volgende week, zaterdag is ZFM bij de opening van de ijsbaan. En uh, vanaf uh, uh, 5 uur zou er een, um, zal er een, een, een, een, een, een live uitzending zijn. Entertainment View. Roy en Rudy. Met um, onder andere veel muziek. We zullen misschien ook wel een stukje gaan schaatsen. Dat wordt natuurlijk weer een ramp. Want dat wordt weer een paar blauwe kliën. Kan gebeuren. Maar dat hebben we allemaal voor over. Ook is natuurlijk dan de sprookjeswandeling. Een gezellige wandeling. Met allemaal verklede, verklede mensen. En um, je kan ook op de foto met de, de kerstman. The one in only. Kerstman. Ook de komt er weer aan. Meer informatie is te vinden op www.nieuwjaarsduik.nl En ik denk al dat ik mee ga doen met al. -O. Misschien is dat wel leuk. Gaan we een verslagje ervan maken. En uh, komt dat op de radio. We zijn nu even aan het wachten voor Tjerk uh, de Blauw. Met de uh, interview. Gaat het, gaat het lukken, Marouw? Ja, ja, ja. <laughs> ja Oké, okay, we gaan voor de laatste keer uh, naar het voetbal. We gaan naar Tjerk uh, de Blauw. Ja, vanmiddag natuurlijk. Uh, die wedstrijd tussen uh, United, uh, Davos. 3-2 verlies voor Bloemendaal. Eerste helft liep niet bij Bloemendaal. Absoluut niet, dat kunnen we gewoon duidelijk zeggen. Verkeerde passing, verkeerde timing. Alles ging verkeerd. Tweede helft, eerste half uur, draaide het ook niet. En pas aan het eind, toen ging men druk zetten. Ja, en als je het beter had gedaan, dan had je nog een gelijkstelletje kunnen uit de erop. Nou, Tjerk, het uh, scoort natuurlijk veel te laat om, om dat nog te bewerkstelligen, maar ja de eerste helft, in het begin, je ging aardig mee, alhoewel met al de invallers die je vandaag had, die jongens hebben kei en kei en kei hard gewerkt. Hè. En dat is wel de basis. Ja, er ging natuurlijk veel te veel mis in de, in de pazing. En met name de, de, de, de, de zijkanten met de ballen breed door het midden, waar we al anderhalf jaar lang mee bezig zijn. En je ziet, ja, balletje breed door het midden, onderscheppen en een goal om je horen, terwijl de tegenstander op dat moment nog geen kans had gecreëerd. Dus ja, dat is, dat is gewoon zuur. En dan geef je op die manier geef je gewoon de wedstrijd tot handen. Ja, als je ziet, die 1-0 komt gewoon door een verkeerde paas uh, achterin. Ja, en dan is hij meteen raak. Ja, maar dat is het ook. Want de hele, de hele ploeg is uit positie. Hup, hun onderscheppen de bal ja, en dan omdraaien is moeilijk. Ja, en dan staat plotseling die middenvelder die staat uh, alleen voor de keeper. Ja, en dat is kassa. En dat is uh, ja, het gebrek aan ervaring van die, van die jonge jongens, van die invallers die, die, die er vandaag moesten staan. Ja, dan zie je van, ja, uh, dat is net het verschil. Hè? Uh, wat je hebt, sta je gewoon in je volledige hoofd. Die jongens weten wel, die ballen mag je nooit meer geven. En uh, Ja, weer een moment. Blij dat de winterstoel is. Nou ja blijkt dat de winterstop er is. Kijk als voetballer wil je altijd voetballen en die jongens willen ook voetballen. Ja die winterstop komt en of we er blij mee moeten zijn dat zal het tweede seizoen zelfs uit moeten wijzen Cherk. In ieder geval op trainingskant met het hele spul. Dat is alleen maar goed natuurlijk voor het verdienstwoord. Ja, maar ja, ik denk dat uh, alle ploegen ook op trainingsweekend uh, zullen gaan. Dus voor hun is dat ook allemaal goed. Alleen, uh, ja. We doen dat natuurlijk wel weer uh, op de bloemenal manier. Uh, we gaan daar nou een keer niet voetballen zoals we vorig jaar gedaan hebben. Maar we gaan de lange lat onderbinden. Hè. Laten we maar duidelijk dat het dan een beetje snel uh, ligt. Want er ligt nog helemaal niks. Laten we dat hopen. Dankjewel. Ja, dat was het natuurlijk voor uh, de, de eerste helft van het seizoen. Want de winterstop is begonnen. En dat betekent uh, ja, dat u ons uh, een paar weken zal moeten uh, missen. En dat de competitie pas uh, begint uh, rond de uh, 27e. Tot die tijd ligt het stil, want er is niks in te halen. Dus uh, ik zou zeggen allemaal, tot volgend jaar. En alvast een hele prettige feestdagen. <lacht>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 But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still good As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow doesn't if it's in below He's sitting by the fire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 Nou, laten we gaan hopen dat het binnenkort gaat sneeuwen. Een beetje gezelligheid uh, kan wel. Nou, we hebben het hier in de studio gezellig gemaakt, hè? Ja, de kerstverlichting hangt hier. We hebben net een beetje uh, globaal, zeg maar, uh, die kerstverlichting een beetje opgehangen. zo. Echt wat uh, prachtig hangt, maar uh, het geeft genoeg verlichting. Dus als je wilt zien, we hebben een groot raam hier voor de studio. Kom gerust even kijken. En um, over gezelligheid gesproken, nou ja. Misschien voor sommige mensen... Want uh, je kan kerststukjes maken in de stadskweektuinen in Haarlem. Er gaat namelijk een workshop plaatsvinden en die begint om uh, half twee en het duurt tot uh, vier uur. En uh, de, de Stadskuittuin is te vinden op Kleverlaan nummer 9 in Haarlem. Deelname zijn uh, 3,50 euro per persoon. Inclusief iets te eten en te drinken. En uh, vooraf uh, opgeven is noodzakelijk. Aanmelden kan via 023-5114702. En dat vindt plaats op woensdagmiddag 21 december. Om dus om half twee aanmelden kan via uh, 023 En vanaf 11 december rijden de bussen van Connection en de treinen van NS volgens een nieuwe dienstregeling de belangrijkste wijzigingen. Um, staan uh, op internet en ik heb even uitgezocht welke voor Zandvoort belangrijk is. En het is buslijn 80, want um, de buslijn 80 gaat van Zandvoort naar Haarlem naar de Amsterdamse Marnixstraat En um, er is bekend geworden dat de laatste buslijn of de laatste bus vertrekt op maandag tot en met vrijdag uit Zandvoort om drie voor half één s'nachts. Ook nieuws uh, over de zuid -Agent. Alleen de naam wordt even veranderd. Het wordt in plaats van zuid wordt het nu Arnet. Het is maar dat je het weet, buslijn 300. Meer informatie is te vinden op www.connection.nl. Zo, ik vind het wel even lekker met dat jazz -muzieki. hè? Hé, het heeft hier een beetje sfeer, hè? Ja, een beetje, een beetje sfeer, hè? In, het, in deze studio. Zometeen informatie over de uitzending van volgende week. Zondag in kernlanden, het wordt iets anders. Daar hoor je zo'n ja. meer informatie over. Eén tussenstand in de Eredivisie om half vijf begonnen. Vitesse tegen, ze, uh, tegen FC Groningen, tussenstand is daar 0-0. Oh, ja, dat uh, gebeurt soms, hè? <laughs> gebeurt, wat gebeurt soms? Die 0-0. Uh, dat, dat is gewoon. Is dat 0 -0 zo? Is. Ik heb het nog niet gezien deze competitie. Nee. Nee. Even goed kijken. Nou, ik ga even goed kijken. Alleen de tussenstand, dat kan er weer wel. Maar voor de rest, hey, ADO gewonnen met 2-0. Ja, vandaar uh, dit weekend. Maar dat is oh. echt wel een keer gebeurd. Hey. Ja, hey. Zeg dat dan, zeg dat oh, dan. Sorry hoor. Zometeen de afsluiting van uh, Zondag in Kenland, Maar nu eerst, uh, we gaan terug naar een diest die bekend werd in 2009. En die had een heel, een heel mooi liedje uitgebracht. Ik heb het over Jonathan Jeremiah. En dit is last. Baby...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 Is het goed zegt Jonathan Jeremiah En je hoorde Last Maar zo met dit nummer Eindigen we deze zondag in Camelot. Voor deze zondag 11 december 2011 En uh, Volgende week hebben we een, zijn wij er niet met de twee, Maar het programma nou. gaat gewoon door, hè? Want uh, Albert-Jan Vos en uh, Rob Harm zullen het programma overnemen. Is ook wel een keer leuk. Is ja, iets anders. Ja, normaal gesproken op, za op zaterdag. En met zaterdag... Hoe uh, Wordt het ook weer het programma van hun eigenlijk? Stanford voor zaterdag. Oh, ja, die, ja. Nou, <tie> daar zitten ze dus normaal gesproken op zaterdag. Maar... Svenneke, ze zijn zo lief. Om de volgende keer in te vallen. daarom goed nieuws. Ook uh, zometeen uh, de herhaling van de entertainment view van gisteren. Uh, vanaf 7 uur inspiratie, inspiratie en vanaf 9 uur Peace for Radio. Volgende week entertainment View live vanuit de IJsbaan. Rudy en Roy kom gerust langs. Fijne werkweek en dit is Elbow. En stuur u allemaal fijne dagen en een voors.